En grensgenoten zou je kunnen zeggen, Vaya con dios. Aan het begin van het tweede uur van uh, ja, de show hier. Bij GoFM. heading for a fall. Nog een uurtje lekkere muziek. Uh, waar ik bij mag zijn dan. Hè. En uh, een interessant onderwerp. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u. Uh, ja, wat was uw mooiste avontuur? Je hoort dat straks. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar zoals gezegd, heel veel lekkere muziek om de oren te verwennen, ook op deze zondagmorgen. The Alien Bodders met uh, Behind a Painted Smile. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Ze zeiden dat het Mexicanen waren en helemaal geen indianen. Ja, zo gaat het verhaal hoor. Ik weet het ook niet. Dit kan het ook niet controleren. Redbone, We Were All Wounded and Wounded Knee. We hebben in de strijd geweest toen het tijd voor de indianen. En de Eiley Brothers met Behind, a Painted Smile. Ik lees hier dat er een onderzoek is naar de tevredenheid. Ja, bij de mensen bij Otene woont u daar lekker? Voelt u zich veilig? Is dat gezellig? Ja, Je kunt meedoen aan die enquête. Ik had het ja, we hebben weer zo'n enquête. Ik had het van, nou ja, de zoveel. Ik zeg het al meestal Cheerio. Ja, weg ermee. Maar misschien is het toch leuk hoor. Ja, als je daar toch woont om je mening te geven, daar kan de gemeente wel weer wat mee. Over Cheerio gesproken, Vanessa, hier is ze met Cheerio. 10. No bigger on a trip, but you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see, you can see what you get, and I bet that you all a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls, worldwide on the planet, some call Whitney. some called Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Daddy to the stars. East Lake from saint Pay to my home cafe, that's my way, and I do it like day by day in Africa, America, Europe, and Australia, Asia, Canada, I take them on to India, Arabia, to the coast of Germany, all around the planet, you can be my fantasy. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome. stars. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome I even got a girl in the can... Teddy, er, uh, start je, je eigen schatje ja, ha, ha, man. I got a girl Tjoe, Je ook een auto met uh, van die uh, ja, die nummerplaten waar namen op die die iedere keer wisselt in een andere stad Zo, kunnen. Loubega dus en I got a girl, a girl Oh, nou ja De kracht van reclame zit in de herhaling Vanessa hoorde je ervoor met Cheerio Wow. Het Oranje Fonds, uh, mensen, zoekt uh, klussen voor NL Doet. Heb jij een klus voor het goede doel? Ga dan naar oranjefonds.nl of naar nldoet.nl. En kijk of jij een klus hebt waar uh, ja, mensen wat mee kunnen. Of misschien heb je hulp nodig, wat dan ook. Kijk op de site oranjefonds.nl. En dan vertellen je daar alles over NL Doet. Dat vindt plaats uh, ergens in maart volgend jaar. 12 en 13 maart zeker. Like a pair of strangers, afraid. you say I've tried. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever, till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through. Now I'm sick of trying, I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Ooh. Well you go your way and I'll go mine Now and forever to in the time, I'll find somebody new, baby. We'll say we're through, and you won't matter. Buddy Holly, ja, ja, ja, ja, it doesn't matter anymore. Mooie muziek uit de jaren zestig. En ziet daarvoor met Come With Me, mooi. Straks de reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan u, uh, wat was uw mooiste avontuur? Je hoort het zo meteen na, onder andere deze prachtige van Los Angeles. Debajo de bajo de secas que bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera Ik tu's labios quisiera Malagueña salerosa. y decirte zeggen, hermosa zeggen, decirte zeggen. Niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen. Niet que niet zeggen, hechicera, que eres linda y hechicera. Sí, sí, La malagueña. Malagueña, malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decir Babe, I love you And Babe, I'm leaving I'll say it once again And somehow I'll try to smile I know the feeling We're trying Wat een vreselijk romantisch nummer. Nou ja, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Een prachtig romantisch nummer, Stix en Baby. Los Angeles ervoor met La Mala Genia. je daar duidelijk de hand van Hans Vermeulen in. Ja, dat was een uh, klein hitje. Wel gezellig. word ik wel vrolijk van in de jaren zeventig. Gaat alles bij u z'n gangetje? Of zijn er toch uh, wel zaken die af en toe er eens uitspringen? Wat was het mooiste avontuur van u? Uh, Jeroen Vergent, Gent, onze razende verslaggever... probeerde op straat antwoord te krijgen op deze vraag.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 Maar? Dus moest, nou, een kokende rivier. <laughs> ja. Toen moesten we over een boomstam naar de andere kant zien te komen. Oh. Dat vond ik iets te avontuurlijk. Dat is echt een avontuur? Ja. ja. Hoe lang geleden is dat? Uh, dat is wel tien jaar geleden minstens. Tien jaar geleden? Ja. Oké, okay, ja. nou ja, goed, maar het, je kunt erop bogen. Ja. Um,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 Niet zo 1, 2, 3. Onbekende tegenkomen. ja, interview op straat. Ja, ja uh. dat was heel op zich, ja. Helemaal Het was goed. een heel kort interview, zei hij. Ja, ja, nou oké, okay, dan ga ik weer door. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw.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 van alle een dag zonder liefde, toch? Althans, als we dit lied mogen geloven van The Love Affair. A Day Without Love Dus. Uit 1968. En daarvoor ook een liefdeslied van Gijndert Meijer als de dag van toen. Het wordt een mooie dag vandaag, dus misschien... Is misschien wel leuk als je vanmiddag iets gaat doen buiten de deur. Hmm, misschien uh, een leuke wandeling maken, misschien even een ommetje. Het kan best, want het zonnetje blijft een beetje schijnen met een wolkje ertussen. De temperaturen vandaag zo rond de 6, 7 graden hier in de regio. Hey you, this is Dan's reaction. Let's go to the disco vibe. 82 Disco Train. Een grappig nummertje. Sommige mensen vinden het helemaal niks, maar ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja, op de zondagmorgen niet waar. Hier bij GoFM. En nu heb ik trekkerde de colaatje gekregen op een of andere manier. Dat heb ik altijd bij het nummer van de Seekers. I'd Like to Teach the World. Hier bij GoFM. O, oh, het is dus weer 9 minuten voor uh, 12. Johan, ja, sponsor has entered the building. Dus uh, ik ga er zo op dit plaats van maken. Maar nog niet nu direct, maar straks. Eerst nog mooie muziek van Atomic Kitten. Be with you. Weken geleden, uh, geleden. <kacht> draaide ik dit nummer ook al, maar dan van de Electric Light Orchestra. Toen heette het um, Last Train to London. Nu Be With You van Atomic Kitten. Nou, op een of andere manier, dezelfde tekst, toch een andere titel. Jongens en meiden, het is tijd voor mij om op te hoepelen. Ik ga het ook doen. Dankjewel voor je gezelschap. Volgende week ben ik hier weer tussen uh, 10 en 12 bij Leven en Welzijn. En dan neem ik weer lekkere muziek mee en een paar uh, leuke onderwerpen om met je te bespreken. Zullen we dat weer doen? Zullen we dat afspreken? Mooi. Fijne dag nog verder. Um, blijf lekker luisteren naar Cove. Tot de sluit van de show, Nightbirds van Shaka Dag.